5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Rutte en Samsom willen snel VVD-PVDA-kabinet. Deel Floriade ontruimt wegens brand op industrieterrein En TBS in Zedenzaak west VVD-leider Rutte en PVDA-voorman Samson willen dat er zo snel mogelijk... een stabiel kabinet komt van hun twee partijen. In het Tweede Kamerdebat over de verkiezingen herhaalde zij een voorkeur voor een kabinet van VVD en PVDA. In het debat herhaalde SP-voorman Roemer dat hij graag bij de formatie zou worden betrokken. Volgens Roemer hebben VVD en PVDA totaal botsende visies. Ook CDA-leider Buma benadrukte dat VVD en PVDA elkaar in de campagne hard hebben aangepakt. Volgens Buma is er nu een geforceerd beeld van twee kemphanen die ineens vrienden zijn geworden. Rutte benadrukte dat de verkiezingen nu eenmaal hebben geleid tot twee grote partijen. Verkenner Kamp is niet van plan een apart gespreksverslag te sturen... van zijn ontmoeting met Rutte en Somsom Som samen. Een deel van de Kamer had daarom gevraagd. Volgens Kamp is het genoeg dat hij de verslagen van de gesprekken... met de twee afzonderlijk heeft aangeboden. Het grootste deel van de Floriade is uit voorzorg ontruimd... vanwege een grote brand in Blerik bij Venlo. De brand woedt op het terrein van een recyclingbedrijf... waar lege inktpatronen liggen, op zo'n 800 meter van de Floriade. Uit voorzorg zijn de bezoekers naar een terrein van de Floriade gebracht dat nog open is. De rook trekt ook over de snelweg A67. De brandweer meet of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand in Blerik. Bij een luchtaanval van het Syrische leger op een benzinestation zijn tientallen mensen omgekomen. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Ooggetuigen melden tussen de 30 en 50 doden. De aanval was in de noordelijke provincie Araka, in een dorp bij de grens met Turkije.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 VVD-kamerlid Van Miltenburg en d er Schouw hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Tweede Kamer. Gisteren deed PvdA-kamerlid Ariep dat al. De vorige voorzitter, Gerry Verbeet, is geen kamerlid meer. Van Miltenburg zit bijna tien jaar in de Kamer. De laatste jaren was ze ook vice-fractievoorzitter van de VVD. Schouw is Tweede Kamerlid sinds 2010. Daarvoor zat hij lange tijd in de Eerste Kamer.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 Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen bewolking. In het noorden wat lichte regen of motregen. En minima tussen 11 graden aan zee en 6 graden land in maart. Morgen overwegend bewolkt met in het noorden soms wat regen of motregen. Het wordt dan een graad op 16. En ook in het weekend is het wisselvallig weer. ANWB verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op donderdag. Er staat ruim 100 kilometer file. De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat dus gratis om een echt 7 kilometer na een aanrijding. De weg staan wel weer vrij. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor het Ring van de Aqueduct 9 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk 5. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Afrika en Rode Reis 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de N14 bij Den Haag is richting Leidsendam dicht bij de Seid en de tunnel. Dat komt ook door een ongeluk.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 NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Acht minuten over vijf, goedemiddag. We gaan naar Den Haag in verband met het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag. En de formatie natuurlijk die daaruit volgt. Hans Andringa, Hans, is dat debat nog steeds bezig? Ze zijn er nu aan het afronden. De laatste spreker, Henk Krol van 55PLUS, die is aan het uh, woord geweest. En uh, die heeft vandaag trouwens ook zijn speech gehouden. Een bijzondere gelegenheid natuurlijk. Um, en uh, we zijn nu bijna toe aan uh, de stemming en de afronding van het debat... over het uh, rapport dat Henk Kamp heeft uh, afgegeven aan de Kamer. En waarin hij dus voorstelt dat er twee informateurs worden benoemd, uh, Henk Kamp zelf en Wouter Bos. Goed, we horen later meer van jou, uh, Hans Andringa. In de wandelgangen bij dat debat wordt natuurlijk veel gepraat... over de vraag wie nu de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Radisha Ariep van de PvdA wil, die kon u gisteren horen... maar ook Gerard Schouw van D66 en Anoushka van Miltenburg van de VVD willen. Waarom willen ze dat zo graag? Vanaf het Binnenhof politiek verslaggever Margreet Boer.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 En ik heb uh, mijn uh, kamerlidmaatschap uh, met passie en bevlogen, vlogenheid gedaan. En ik wil uh, die lange parlementaire ervaring wil ik gewoon breder inzetten. Maar ook Anouska van Miltenburg van de VVD vindt dat er niet veel kamerleden zijn met zoveel ervaring als zij. Dus daarom is ook zij uitermate geschikt. Ze zelf. De profielschets vraagt om een uh, brede ervaring in de Kamer. Nou, ik ben bijna tien jaar uh, Kamerlid. Vraagt ook om bestuurlijke ervaring in de Kamer. Ik, ik ben voorzitter geweest van de Vaste Kamercommissie. Ook vice geweest van de grootste regeringspartij... van de minderheidscoalitie, waarbij ook veel werk in de Kamer gedaan moest worden... Um, dus dat zijn denk ik twee hele belangrijke dingen die gevraagd worden. En het vraagt om een jong en modern uh, voorzitter. En uh, ja, ik vind mezelf jong en modern. En dan is er nog D66. Daar hebben ze het Kamerlid Gerard Schouw. En ook hij kent het klappen van de zweep in de Tweede Kamer. De fractie heeft uh, uh, mij uh, indringend toegesproken. en Gerard, je moet je kandidaat stellen voor die functie. Want als we kijken wat jij allemaal meebrengt, wat voor ervaring...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 Gerard Schouw van D66. Wat ik belangrijk vind is ook om de gezaghebbende positie van de Tweede Kamer verder uit te bouwen. En het tweede wat ik heel erg belangrijk vind is ook om de brug te slaan tussen de mensen in Nederland en hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Kadisha Ariep komt uit Marokko. Maar het is voor haar geen extra drijfveer om de eerste allochtone kamervoorzitter te worden. Natuurlijk ben ik geboren in een ander land. Dat zult u ook aan mij kunnen zien. Ik heb geen blond haar, ik heb geen blauwe ogen. Uh, maar ik ben een volksvertegenwoordiger. En, uh, ik ik vind dat je ook moet kijken naar de capaciteiten van, van de voorzitter. En ik wens de Kamer de beste persoon. Uh, dat verdient de Kamer. Uh, en ik hoop dat de Kamer mij ook uh, die mogelijkheid biedt. Arnuska van Miltenburg heeft misschien als nadeel haar politieke kleur. Ze is namelijk van de VVD. En de mooie posten van voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer... en het vicepresidentschap van de Raad van State... worden meestal mooi verdeeld over een drietal partijen. En het voorzitterschap van de Eerste Kamer is al in handen van een Liberaal. Weet u, tien jaar geleden heeft een collega van mij gezegd: We moeten dat voorzitterschap van de Kamer, dat moet het, de, de voorzitter moet iemand zijn die gedragen wordt door de Kamer. Die moet je zelf kandideren en de kleur zou er niet zo toe moeten doen. Daarom heb ik ook goed gekeken naar die profielschets. Daar staat niets over politieke kleur in. Dus ik denk dat ik heel erg geschikt ben voor deze functie. Dinsdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over de vraag wie de voorzittershamer in handen krijgt. En ondertussen debatteren ze over de formatie. Ze willen natuurlijk weten, de partijen, de mogelijke toekomstige oppositiepartijen, welke maatregelen van het Vijfpartijenakkoord wel en niet door zullen gaan als VVD en PvdA er samen uitkomen. De btw-verhoging en de forensentax gaan vooralsnog gewoon door. VVD en PvdA willen over mogelijke veranderingen op dat gebied niks zeggen. Hans Andringa, er is wel een motie over asielzoekerskinderen ingediend... die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Ja. Weet je of die motie een kans maakt? Die uh, maakt een hele goede kans, want er zijn heel veel partijen voor. En vandaag was eigenlijk nog even uh, de vraag die boven deze motie hing... gaat de Partij van de Arbeid hier ook mee instemmen? Want uh, de VVD, met wie ze straks gaan onderhandelen over een nieuw kabinet... Die is uh, tegen zo'n... Uh, ja, asiel of een pardon voor uh, kinderen. Dus was de vraag aan Diederik Santon: gaat u deze motie, ingediend door Arie Slob van de ChristenUnie, steunen? Beiden hebben de kiezer nog net een week geleden beloofd... dat de tax zou worden afgeschaft. Dit gaat denk ik ergens ik, ik, anders over, Hans. Dit gaat ergens <laughs> anders over. Ik laat nu uh, de heer Samson horen. Die reageert op de vraag van uh, Arie Slop van de ChristenUnie... of hij de motie over die asielzoekerskinderen gaat steunen. Ik had al in eerste termijn toegezegd dat ik wel de motie uh, die de heer Slob voornemens is in te dienen. Um, zal steunen om gedurende de looptijd van de onderhandelingen in ieder geval ge niet over te gaan. Tot het uitzetten van kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn. De zogenaamde schijnende gevallen. Ik was er al vanuit gegaan dat de minister heel goed begrijpt dat die nieuwe situatie zich voordient. Maar als dat in een motie moet worden vastgelegd dan kan dat en hebben wij daar ook geen bezwaar tegen. Ja, essentieel. En wat net gezegd werd is uh, uh, het deel dat praat over lopende de onderhandelingen... dus wat er na de formatie over afgesproken wordt, dat is dan nog maar de vraag. Maar tot die tijd in elk geval kunnen die kinderen hier in Nederland blijven. En dan komen we bij Buma. En die vragen over de forense tax en de btw-verhoging. Uh, daar willen ze niks over zeggen. VVD en PvdA, of ze, of ze daar iets aan willen veranderen. Btw-verhoging gaat natuurlijk ook al in op 1 oktober. W wat is de reden uh, dat ze hun vingers daar niet aan branden nu? Nou, losgezien van de tijd die daar een rol speelt... Uh, gaat het natuurlijk ook over heel veel geld. Want uh, die btw-verhoging moet uh, 4 miljard per jaar opleveren. Dus stel dat het 1 oktober ingaat. Het laatste kwartaal levert het al een miljard op. En de forense gaat ook over ruim 1 miljard euro. En als je dat wil veranderen, ja, dan moet je toch echt wel even als partijen om de tafel gaan zitten. Maar niettemin uh, wilde Buma toch wel het ondersteuiden kan. Hij wilde echt weten wat gaat er nu met die uh, btw-verhoging en met de forense tax gebeuren. Dan komt nu Sybrand Buma. Beiden hebben de kiezer nog net een week geleden beloofd dat de forense zou worden afgeschaft. U kunt hier toch wel op zijn minst zeggen dat de belofte die u allebei heeft gedaan, gestand wordt gedaan. Voorzitter, ik acht het mijn taak als voorman van de grootste partij om er alles aan te doen om de totstandkoming van het kabinet te bevorderen. Het speculeren over allerlei onderscheiden thema's, hoe belangrijk ook. U snijdt een belangrijk thema aan. Uh, zorgt er niet voor dat dat kabinet dichterbij komt. Kortom, laten we die moeilijke onderhandelingen... die ongetwijfeld moeilijk gaan worden... laten we die niet extra belasten... door nu al allerlei uitspraken te gaan doen... wat we wel en niet willen. Maar Hans, hoe gaat die formatie nu verder? Want die moet officieel natuurlijk nog wel echt beginnen, toch? Ja, die moet beginnen. Uh, dit debat van vandaag dat ging dus over het verslag van verkenner Henk Kamp. Um, daarin doet hij dus het voorstel... laten we verder gaan met twee informateurs... die moeten gaan zien of een kabinet uh, te vormen valt van VVD en Partij van de Arbeid. Nou, iedereen is ervan overtuigd... dat dat de weg is die moet worden ingeslagen. En uh, straks gaat de Kamer daarover stemmen. Die stemmingen zijn wat later, want Henk Krol wordt door iedereen... gefeliciteerd met zijn meningspeech en uh, van de Unie uh, van uh, 50+. Plus. En, uh, maar het is wel duidelijk dat uh, dat verslag dat wordt wel aangenomen. Er was eigenlijk... Een opvallende tegenstem wel van D66. Die vindt dat de manier waarop het nu gaat... eigenlijk allemaal veel te snel gaat. En die willen meer stappen inbouwen. Dat de Kamer vaker geïnformeerd wordt. Maar voor dat standpunt is er geen minderheid. Dus morgen zien wij de heren Bos en Kamp... in een nieuwe functie als informateur. Hans-Anderinga was dat vanuit Den Haag. En straks de verwarring over een feest in Haren na een uitnodiging op Facebook. U hoort zo de vader van het meisje dat die uitnodiging geplaatst had... en waar nu onbedoeld misschien wel duizenden mensen op afkomen. Ze proberen dat tegen te houden. AWB, verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten ruim 100 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken. Zo staat er op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Nieuw-Vennep 8 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A13 Den Haag richting Rotterdam... voor afriet en Rode Reis 5 kilometer. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. uit 1983, All Right, van Christopher Cross. Ja, de gemeente Haren is druk bezig met het voorkomen van een massale toeloop... aan feestgangers morgenavond. Een onschuldige uitnodiging van een meisje op Facebook... Eh, bedoeld voor vrienden, ging de hele wereld over... en duizenden mensen gaven aan morgenavond naar Haren te komen. Dat wordt project X Haren genoemd, vernoemd naar een Amerikaanse film... waarin een feestje totaal uit de hand loopt na zo'n oproep... Aan de telefoon hebben wij de vader van het meisje, Koen Weusterhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat u ons te woord wil staan, want ik denk dat u een paar turbulente dagen beleeft, of niet? Ja, dat, is wel, dat mag je wel zo zeggen. Dat is nog zachtjes uitgedrukt misschien. Ja. Ja, want, want hoe is dit uh, allemaal zo uh, gekomen? Nou ja, het is begonnen met een uh, eenvoudige uitnodiging van mijn dochter voor haar Sweet 16 Party naar een aantal van haar vrienden. En kennelijk is ze vergeten een vinkje aan te zetten. Dus een paar van die vrienden die hebben die uitnodiging doorgestuurd naar een paar andere vrienden. En een van die andere vrienden heeft vervolgens 500 van zijn vrienden uitgenodigd. En ja, daar is het geëscaleerd. Ja, en wanneer ontdekte u dat, dat het wel eens uit de hand zou kunnen lopen? Hoe kom je daar dan achter? Nou, mijn dochter die uh, sms'te mij. Ik liep in de Albert Heijn boodschappen te doen. Nou, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hoor. En ze zegt van, uh, papa, dit loopt helemaal uit de hand. Dus ze was lichtelijk in paniek. Want ze zag inmiddels, in achteraf nu begrijp ik dat, uh, dat ze op Facebook zag dat er echt, uh, uh, ja ik geloof op dat moment al 20.000 uitnodigingen weg waren. <tuss> dus uh, nou ja, op dat moment, uh, uh, uh, dat was dus dat was vrijdag een, afgelopen vrijdag een week geleden, dus bijna twee weken geleden. En wat heeft u toen gedaan? Nou ja, wilt u van mij aannemen? Het kostte mij een half uur voordat ik begreep wat er aan de hand was. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe ja. werkt dit, dacht u? Ja, precies. En uh, ja, weet je, op een gegeven moment denk je van nou, klap gewoon die computer dicht en dan is het over. Maar ja, zo werkt dat niet. Dus uh, we hebben natuurlijk zo snel mogelijk uh, meteen die uitnodiging eraf gehaald en, en alles uh, stilgelegd, uh, in ieder geval vanuit mijn dochter. Maar toen was het kwaad al geschied. Mijn, mijn dochter had hem, volgens mij, eind van de ochtend had ze hem gepost. Toen is ze naar school gegaan. En vervolgens kwam ze om een uur of half vijf thuis. Ja, in die tussentijd hebben anderen, anonieme derden, die hebben events geopend op Facebook. Ja, en, en dan ben je volledig de grip kwijt op wat er gebeurt. Nou, en wat heeft u met die vrienden van haar gedaan? Uh, die vrienden die uitgenodigd waren voor het feestje. Ja, en die dat door hadden gestuurd. Nou, u zult begrijpen dat het eerste wat we gedaan hebben... is dat we het feestje afgezegd hebben. Nee, tuurlijk. Maar wat, wat doet u met die vrienden? Want die kunnen misschien een sneeuwbal in werking zetten... om te zorgen dat, dat iedereen door heeft dat dat feestje niet doorgaat. Ja, dat is ook wel. Dus uh, die vrienden hebben natuurlijk, die zijn nu ook uh, al actief op Twitter en ook op Facebook. En uh, er wordt natuurlijk die boodschap ook wel uitgezet dat het feest niet doorgaat. Want die zijn maar, er ook van geschrokken, denk ik. Ja, die zijn er ontzettend van geschrokken. En ja, het is natuurlijk ook een, op zichzelf, het begint als een goede grap, hè, dat snappen wij ook. Maar dat loopt echt uit de hand. En uh, ja, niemand heeft natuurlijk ook kunnen voorspellen dat het deze proporties aannam. En. Uh, ja, dus op een gegeven moment nemen, uh, eigenlijk anonieme derden nemen dat over. En die, die, die hebben die helemaal geen interesse in, in wat dat voor ons betekent of wat dat voor metten betekent. Hè. Die, die, die, Want dat die, is met, met de adres en al in Haren. Ja, met de adres en al staat het nu, uh, ik weet niet op hoeveel sites en op hoeveel blogs. Het, is, het, is bijna niet, uh, het gaat hier verstand te boven gewoon En wij hebben begrepen dat, dat u morgen niet thuis bent... Klopt nou, dat? Dat weten we nog niet helemaal zeker. In ieder geval mijn dochters uh, zijn niet thuis, die zijn weg. Waarschijnlijk mijn vrouw ook niet. En wat ik zelf doe, dat, uh, nou, ik neig er maar om thuis te blijven. Maar daar zijn we over in overleg met de gemeente en politie. Dus dat, dat want zal want die zijn er nu ook bij betrokken. Komt er dan ja. ME voor de deur of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, dat zou u eigenlijk aan de gemeente moeten vragen. Ik wil daar eigenlijk ook niet over uitweiden. En dat zijn ook vragen die, die, mij, niet aan, uh, die mij uiteindelijk niet aangaan. Ik heb wel de indruk uh, dat de gemeente echt alles doet wat nodig is om, uh, om in deze situatie te voorzien. Ja, we hebben ze wel gebeld, want er was sprake ja. van een alternatief feest waar iedereen dan naartoe geleid zou kunnen ja. worden. Maar dat wilden ze uiteindelijk niet bevestigen. Dat, dat nee. weet u ook niet? Nee, dat weet ik niet. Nee, nee ja, Die geruchten hoor ik ook. maar dat, kan ik ook niet bevestigen, nog ontkennen. Ja, en zeg, blijft uw dochter na al dit alles op Facebook actief? Of zegt u, die computer blijft voorlopig helemaal dicht? Nou, die computer die blijft voorlopig uh, dicht. Dus uh, uh, ze, doet op dit moment, ze is op dit moment in ieder geval niet meer actief op Twitter... en ook niet meer op Facebook. Dus uh, ik geloof dat die boodschap inmiddels wel helder is nu. Ja. Ja. Nou, meneer Westhuis, ik hoop dat u wel op enig moment... met elkaar een hele mooie 16e verjaardag van haar kan vieren. Ja, ik wou er toch nog graag één ding aan toevoegen. ja En dat is, uh, en dat is ook wel even de reden waarom we nu uh, contact zoeken met de pers. En dat hebben we tot dusver ook niet gedaan. Uh, ja, ik zou toch, toch iets over willen brengen van het feit dat de situatie die ontstaat... ook voor ons als gezin, maar ook onze buren, dat dat echt bedreigend is. En ik weet niet of mensen zich dat realiseren. Ik merk in ieder geval dat kinderen in de leeftijdscategorie wie dit aanspreekt... Hè, zo tussen de 15 en de 20, 25, dat die dat, die vinden dit natuurlijk fantastisch. Hè, dat snap ik ook, dat is fantastisch. Maar ik zou toch echt iedereen willen oproepen om niet te komen naar haren morgen. En ik zou ook... Kijk, kijk, we willen een bijdrage leveren aan dat het morgen hier niet uit de hand loopt. Dus ik zou ook een oproep willen doen aan de ouders van die kinderen. En wij merken dat, dat ouders ook op een bepaalde manier laconiek reageren. Of ja, misschien is dat niet helemaal het goede woord. Ik snap dat ook, want het moest ook tot ons doordringen. Maar ik zou ook tegen de ouders willen zeggen, spreek je kinderen aan en hou ze thuis. En laten we zorgen dat met van allen, dat het hier met een visser afloopt. Uh, morgen. Dat, dat het rustig blijft in precies, ja, ja. Meneer Weusthuis, dank dat u aan de telefoon wilde komen. En uh, wat ik zei, ik hoop u, uh, dat u op enig moment een mooie verjaardag met haar heeft. Ja, met mette. Dank u wel. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Dan uh, komen wij aan bij Indonesië. Want daar zijn bijzondere gouverneursverkiezingen in de hoofdstad Jakarta. De zittende gouverneur wordt daar uitgedaagd door een nieuwkomer. En die staat in de peilingen op winst. En dat is best opmerkelijk, want hij heeft een christelijke running mate. En dat in het grootste islamitische land ter wereld. Een reden voor Michel Maas om in Jakarta onder meer een aantal moskeeën te bezoeken. Meestal zingt hij alleen maar over God en de islam, Roma, Irama. Maar laatst hield hij ook een preek. En die preek veroorzaakte meteen een storm.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 Daar weet ik niets van. Ik kom uit de kampoen, uit het dorp. Van dit soort kiezers zijn er heel veel in Jakarta. Arm en onder Maar er zijn gelukkig ook veel andere kiezers. Pa Haji, de Mekka-ganger met zijn zwarte petje, heeft er goed over nagedacht.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 Deze mensen laten zich dus niet gek maken door Roma Irama. Dat klinkt goed voor nieuwkomer Jokowi. Joky Dodo. Jammer de dengan van Jokowi. en Joko is waar... Slecht voor de zittende gouverneur, Fauzi. Fauzi Bobo. atau akrab de sapalfoke. Boeken las was ook baru, die provincie de Jakarta. Ze bloemen Maar als je een beetje doorvraagt, zitten sommige kiezers, toch dwars.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 Maar in een stemlokaal kan de godsdienst ineens toch de overhand krijgen. Nog een paar uur en we weten meer. Ja, volgens de exit polls gaat uh, Jokowi samen met zijn christelijke running mate uh, de verkiezingen winnen. Of dat ook echt zo is, dat hoort u dus later van Michel Maas.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 Verkenner Henk Kamp heeft de indruk dat VVD en PvdA erop uit zijn... snel een resultaat te bereiken in de formatie. Dat zei hij in het debat over de verkiezingen. Kamp is niet van plan een apart gespreksverslag te sturen... van zijn ontmoeting met VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samson samen. Het gesprek met de twee samen was volgens Kamp alleen bedoeld... om zijn eerdere indrukken te checken.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 En het grootste deel van de Floriade is uit voorzorg ontruimd... vanwege een grote brand in Blerik bij Venlo. De brand woedt vlakbij op het terrein van een recyclingbedrijf... waar lege inktpatronen liggen. De rook trekt ook over de snelweg A67. De brandweer meto voor schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Dat is het nieuws op dit moment. Het weer Dat is Marco Verhoef. Op veel plaatsen overheerst bewolking... maar soms weet de zon toch even een gaatje te vinden. Met name in het noorden van het land valt soms een enkele bui. Ook vannacht, met temperaturen die gaan dalen in het zuidoosten... waar de meeste opklaringen voorkomen, naar 7 graden. In de kustgebieden is de graad of 10. Dan morgen opnieuw grote verschillen, want Noord-Nederland krijgt te maken met vrij veel bewolking. Af en toe wat motregen misschien en een stevige zuidwestenwind. Terwijl het zuidoosten van het land amper wind heeft, meest droog weer en ook af en toe de zon nog wel ziet. Heeft ook zijn weerslag op de temperatuur, 16 graden in het noorden, 19 in het zuiden van het land. Later op de dag, en dan is het waarschijnlijk al avond, en ook in de nacht naar zaterdag toe trekken er op meer plaatsen wat buien over. Die trekken zaterdagochtend snel weg, daarna wordt het droog en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Zondag volgt van het zuidwesten uit nieuwe storing met bewolking en opnieuw ook regen. Het mooie intermezzo is dus aan de korte kant en ook na het weekende blijft het wisselvallig, dan gaat de temperatuur wel iets omhoog awb verkeersinformatie Op de weest, meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Dat geldt niet voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 9 kilometer file. Dat is de een ongeluk. Op de A13 daarna richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Voor Afrit Berk en Rode Reis staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Linden en knopen het Vonderen 4 kilometer... En bij Den Haag is de N14 richting Leidsendam dicht bij de Zuidwendetunnel. Dat komt door een ongeluk. Het is daardoor drukker op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Volwassen naar Zuid staat 6 kilometer. Een idee over kennis delen. Veel Nederlandse ondernemingen willen groeien in het buitenland. Maar dan moet je wel gerichte kennis hebben van de lokale markt, de mensen en de gebruiken. Vooral buiten Europa.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 Vertel het op goudse.nl en maak kans op een zorgeloos verjaardagscadeau... voor je hele bedrijf van de Goudse Verzekeringen. Zeven minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er was nog nooit zo weinig ijs op de Noordpool als nu. Enkele weken geleden werd het laagste record van 2007 al gebroken. Nou, het staat er nu nog slechter voor... Laurens Hakkeboord is hoogleraar arctische en Antarctische Studies... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij vaart momenteel met een onderzoeksschip voor Groenland. Meneer Hakkeboord, wat, wat ziet u van dat smelten, van dat weinige ijs daar... vergeleken met normaal? Nou, ik, ik zie eigenlijk helemaal niks. Ik zie helemaal geen ijs. En we zijn tot uh, 78 graden nooit de geweest. En uh, ja, altijd, ieder jaar komt er, komen er wel ijsvelden uh, voor... Maar op dit moment is er helemaal niets. En de temperatuur, is, is die ook anders dan normaal gesproken? Ja, de temperatuur... Uh, nee. Ja, normaal uh, gemiddeld zit het hier tussen de min 5 en de plus 5. En we hebben eigenlijk iedere keer temperaturen gehad van uh, 6, 7, 8 graden Celsius. Want als u daar uh, normaal gesproken vaart, hè, wat u eerder hebt gedaan, wat, wat was toen het beeld? Nou, toen was het beeld dat er uh, toch vrij veel ijsvelden voorkomen. En uh, dat je dus, uh, ja, toch. Uh... We zitten zo'n beetje bij de ingang van Nair Street. Dat is de straat tussen Canada en uh, Groenland. En ja, eigenlijk is het normale beeld dat daar toch eigenlijk altijd wel ijs aanwezig is. Misschien niet helemaal uh, zonder uh, openingen. Uh, dus niet een uh, continue stromen ijs, maar toch altijd wel ijs aanwezig. En nu is er helemaal niets te zien. En, en betekent dat ook een verandering uh, voor de dieren? Kunt u daar iets van waarnemen? Ja, het uh, is duidelijk dat uh, de jagers... We zijn uh, in Siorapeloek geweest. Dat is de noordelijkste netzetting in uh, Groenland. En die bestaat helemaal... dus niet uit kunnen gaan omdat de afstand tot het ijs... Waar, uh, ...waar de zeehonden voorkomen, dat die veel te groot is geworden. Dus ze blijven bij hun dorp. En we zien ook dat de uh, voorraden uh, erg slinken... En dat uh, voor de honden bijvoorbeeld uh, zeevogels hebben moeten schieten om, die om de honden nog wat uh, voedsel te geven. En die honden zijn voor hen uh, van essentieel belang, want daar zijn ze van het weer weer van afhankelijk. Ja, dus het heeft ook voor, voor de mensen op Groenland uh, behoorlijk wat implicaties? Ja, het, heeft voor de mensen, het is niet zo dat ze nu meteen verhongeren, maar een groot deel van hun voedsel komt uh, rechtstreeks van de jacht. En uh, ja, dat uh, is nu minder. En uh, er is in Siora-Paloep een uh, kleine supermarkt. En uh, daar kunnen ze natuurlijk wel uh, eten kopen. Uh, dus dat is uh, op zich geen acuut probleem. Maar een uh, jacht uh, staat behoorlijk onder druk. En heeft u het idee dat dit echt een... Is dit een trend of is dit een, een, een jaar waarin het nou eenmaal uh, vanuit degenen die ijs willen bezien waarin het tegenvalt? Nou ja, ik ken de gegevens natuurlijk van de afgelopen 10 jaar, 30 jaar misschien wel. En dan zien we dus dat het echt een trend is. We zien dat het ijs uh, zich steeds verder terugtrekt, het ijs. En uh, een ander punt is dat er wel steeds meer ijsbergen voorkomen. En die zijn afkomstig van de gletsjers die uh, van de ijskap van Groenland afkomstig zijn. En we zien dus uh, in feite uh, dat het zoetwaterijs, uh, het, het zoutwaterijs zout aan het verdringen is, als ik dat zo mag zeggen. En wat zijn daar uh, de gevolgen van voor bijvoorbeeld dit deel van, van de wereld? Zijn daar gevolgen voor? Uh, dit deel? Ja, nou, dat, dat, dat, Europa, het, dat het gevaarlijker wordt. Uh, en dat het gevaarlijker wordt om, uh, om te varen. Ja, omdat je steeds meer ijsbergen tegenkomt. En dat je bepaalde havens uh, eigenlijk ook niet in kunt komen. Omdat ze helemaal geblokkeerd worden door het, uh, ik zeg het nog eens even heel nadrukkelijk: het zoetwaterijs. Ja, en en dus het ijs van de ijskap. En heeft het, heeft het ook nog gevolg voor Europa? Nou. Niet direct, uh, misschien op, op lange termijn wel, maar op dit moment nog niet echt direct. Uh, je krijgt uh, een, een stijging van de zeespiegel uiteindelijk, uh, maar ja, die relatie is nog steeds niet helemaal uh, bekend. We weten dat het niet op één is, maar we weten wel dat deze steeds meer afsmelt van de ijskap en dat daardoor de zeespiegel uh, kunt snijgen. Ja, en, en behoort u tot degene die zeggen dit komt door de opwarming van de aarde? Ja, daar behoor ik toe. Uh. Ik denk dat dat wel heel duidelijk is dat uh, als je zeker op de lange termijn kijkt, dat uh, dit een gevolg is van de opwarming van de aarde. Meneer Hackenboort, dank uh, dat u aan de telefoon wilde komen vanaf uw schip. Daar en uh, uh, ondanks alle omstandigheden daar wensen wij u een goede vaart toe en een goed onderzoek. Dank u wel. Dank Dag. u wel. Laurens Hackenboort was dat dus uh, vlakbij Groenland. Dan gaan we naar de groeven van de cementfabriek bij Maastricht. Want daar is een mosasaurus gevonden. Een fossiel van bijna 68 miljoen jaar oud. Het is daarmee de oudste fonds van een mosasaurier. Ook een werknemer die vond de kaak eerst van het reptiel. En die kaak die is alleen al 1,37 meter lang. Omdat later ook staartresten werden gevonden... is de hoop dat het dier vrij compleet is. Trudy van Rijswijk is op excursie gegaan vanmiddag naar de Vindplaats. Er staat ook wel water. Daarom zeiden ze natuurlijk laarzen aan. Door de modder baieren we dan naar een tent, een party tent en daar ligt hij. U bent hier bezig met een vegertje en wat bent u wel een Dit ding? is uh, een deel van de bovenkaak. Dus we laten hem even vrij en ja. daarna gaan hem impregneren en bedekken. Want ja, het doet het uh, bot geen goed natuurlijk als het zo open en bloot ligt. Nee, want de bedoeling is dat hij uiteindelijk helemaal ingepakt wordt. Hè? Ja. Kijk, we gaan dit blok nu vrijzetten. Dit is een meter bij een meter ongeveer. We hebben nog een aantal van die blokjes staan. De bedoeling is dat die worden ingetekend, opgemeten straks. Dat we precies de juiste verhoudingen hebben hoe het beest uit elkaar is gespoeld. En dan gewoon optillen naar het museum. En dan kunnen we van de andere kant prepareren. Dan gebeurt er dus ook niks uh, wat, wat fout kan gaan. En dan uh, proberen we straks volgende week hier nog even de schop in te zetten. Uh, de grote laadschop. Die bult waar we nu staan. Waar ja. we nu staan, dat is nog een meter of twee uh, naar het noorden toe. En dan hopelijk zit daar ook nog wat. We hebben geen idee hoe die precies ligt, dat is het grote probleem. Maar de schedel is gelokaliseerd en dat is het allerbelangrijkste. Aller, aller die manier staat nou met de hamer te kappen is Ante de, de, met de Ja, Dat doe je toch niet? <laughs> dat doe je toch niet? Je maar niet, uh, niet te dicht bij het bot gaat zitten, vind ik als prima. Het <laughs> nee, is in principe heel zacht, alleen de vuursteen die ertussen zit, dat is het grote probleem. De meeste vuursteen ligt mooi in, in horizontale bankjes, maar er zijn ook vuursteen die rechtop staan. En die zie je pas op het laatste moment. En dan... Mm. Dan gaat het bot mee. Dus, uh... En ik begrijp dat een nachtvorsje ook niet bepaald goed is. Nee, jij moet er voor 1 oktober uit. Nee. Zo. Dat is een hè hier gaat er nu een beetje ondersneeuwen door die zooi eroverheen te voeien. Ja. Carlo Brouwer, u hebt hem gevonden. Hè? U staat hier naast me met een gele helm van de NC op. Maar ja. mag een want je ziet het bijna niet. Ja, de, de, de kans is heel klein. Ik zag maandagmorgen eigenlijk een, een bruine substantie in de grijze kalksteen. En als je hier zo rondkijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar grijze kalksteen. Dus bij mij gingen eigenlijk meteen alle alarmbellen af. En hier is wat aan de hand. Goed, ik ben dus naar die graafmachine uitgestapt. Ik ben naar beneden gaan kijken. En, uh, toen zag ik eigenlijk een grote, uh, ja, grote tand, maar ik weet natuurlijk niet of het precies een mozesouw is, want ja, ik heb er eigenlijk geen verstand van natuurlijk. Ik, ik, ik uh, ja, goed. U dacht alleen het zou wel eens bijzonder kunnen zijn. Het zou wel bijzonder kunnen zijn en dat, uh, dat gebeurde ook. Toen heb ik uiteindelijk uh, ja, mijn, mijn, mijn baas eigenlijk geïnformeerd en zei ja, hier is eigenlijk wat aan de hand. Uh, wat gaan we daarmee doen? Hij heeft contact opgenomen met het museum hier in Maastricht. En die zijn eigenlijk ook komen kijken op dinsdag volgende week. En die begonnen toch eigenlijk het idee te krijgen dat er meer aan de hand was. Dus eigenlijk, uh, nou ja goed, het overvalt je allemaal. Want u, u, u graaft hier? Wat doet u precies? We graven eigenlijk kalksteen af voor de cementindustrie. We graven hier zeg maar 5000 ton kalksteen per dienst weg. Dus dat is zeg maar een kleine 10.000 ton per dag die we hier uit de groef halen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de kans dat je zo'n beest vindt vrij klein is? Ja, statistisch gezien is de kans heel klein. Ik denk 23 jaar werk hier ik nu. Um, we hebben in totaal met de hele afdeling grondstoffen uh, pakweg 40, uh, 40 miljoen ton kalkzink verplaatst. Dus eigenlijk als je de statistieken gaat bekijken, denk je, dit dit kan eigenlijk uh, niet. Nee. En toen hebben ze ook nog besloten om hem naar u te noemen. Gefeliciteerd, u bent vader van een mosasaurus. Dus ja, goed. Uh, ik ben er nog eigenlijk een beetje beduusd van. Ik wist ook niet dat de impact eigenlijk zo groot was. Uh, want dankzij u hebben we er zomaar een miljoen jaar geschiedenis bij. Ik heb eigenlijk ook geen verstand van mosasaurus, wat dat betreft. Dus eigenlijk uh, zal ik misschien de komende jaren... iets meer daarover te weten te komen. Zeg maar. Zou ik maar doen, want de heet Carlo. Ja, ik ben het verplicht, hè. De fonds van een mosasaurus in Limburg dus. Straks, wat was er aan de hand vandaag op een school in Zoetermeer? Was er een leerling met een wapen of toch niet? Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat 120 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Er zijn vanmiddag wel vrij veel ongelukken. Het laatste nieuws komt van de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar staat tussen Knoopend Gouwen en Blijswijk 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En ook bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd... op de randweg van Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Veldhoven en Knoopend Batendorp. Drie kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De politie is namelijk al urenlang op zoek naar een wapen... in een bijgebouw van het Oranje Nassau College in Zoetermeer. Judith van der Zwan van de politie Haaglanden is aan de lijn. Goedemiddag. Ja, want, want er was melding gemaakt van een wapen, begreep ik. Wie, wie had iets gezien? Ja, dat, dat klopt. Vanmorgen halverwege de ochtend kregen we de melding van een getuige... die zou hebben gezien dat er een leerling bij de school was... die mogelijk in bezit was van een wapen. Nou, daarop hebben we uiteraard geen enkel risico genomen... en hebben we dat deel van de school waar die leerling zich zou bevinden afgesloten. We hebben vervolgens alle leerlingen één voor één eh, eruit gehaald, gecontroleerd... En uh, daarna mochten zij naar huis. Nou, op dit moment uh, is de uh, zoeking in het schoolgebouw nog steeds gaande. Alle leerlingen zijn gecontroleerd en ook al naar huis. En bij hen hebben we niks aangetroffen. En om wat voor wapen zou het gaan? Waar werd melding van gemaakt? Nou, Het ging om een wapen. En, en het feit dat er een wapen zou zijn uh, bij een leerling... in de aanwezigheid van al die andere leerlingen... dat was voor ons uh, reden genoeg om uh, heel serieus en gedegen te werk te gaan. En daarom hebben we direct dat deel van het schoolgebouw afgezet en alle leerlingen gecontroleerd. En dat begrijp ik, maar wat voor wapen werd er gemeld? Een pistool, een mes? Wat, wat was het? Nou, een wapen. En uh, nou, dat wapen waarvan de specificaties wel bij mijn collega's bekend zijn... Uh, die zijn uh, daarnaar op zoek. Goed, u wilt daar niks over zeggen, begrijp ik. Nou, vooralsnog, zolang we uh, het wapen niet hebben gevonden... als afsprake, uh, voor afsprake uh, van is, uh, uh, kan ik daar inderdaad nog niks over zeggen. En dan nog even die getuige. Was dat een medeleerling? Nee, dat was geen medeleerling. Het was ook geen uh, leerkracht... Uh, zoals er uh, uh, vele geruchten de ronde deden op Twitter. Het was een getuige die uh, buiten de school zou hebben gezien... dat er een... Uh, een, een, een een leerling mogelijk in het bezit zou zijn van een wapen. En de school die bracht vanmiddag meteen een bericht naar buiten... dat er geen gevaarlijke situatie was ontstaan. Uh, hoe, hoe wist de schooldirectie dat zo zeker? Nou, dat, dat klopt. Hè. Dat uh, hebben we uh, in overeenstemming met elkaar gedaan. We hebben daar vanmorgen direct uh, het schoolgebouw afgesloten. Alle leerlingen uh, naar buiten begeleid en gecontroleerd. Het is op een hele rustige manier uh, gebeurd. En uh, zij zijn allemaal uh, naar de aula begeleid. Daar even opgevangen en daarna naar buiten uh, of naar huis gestuurd. Ja, weet u of, of morgen dit deel van de school gewoon weer open gaat? Nee, dat weet ik niet. Dat zou u uh, bij de school moeten nagaan. Uh, maar uh, vooralsnog verwacht ik wel dat de zoektocht ook in de school, het, de zoeking van het gebouw, uh, binnen enkele uren afgerond. Ja, dat zou niet de hele en, nacht duren waarschijnlijk. Nee, dat zal naar verwachting uh, vanavond wel afgerond zijn. Nou, als u iets vindt, dan horen we dat. Judith van der Zwan van de politie Haaglanden. Dank u wel. Graag gedaan. take a man on vacation we'll dream without it.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 dreamer en hit was dit in uh, mei 2011 NOS Radio en Journal Media Overzicht. Daarvoor komt hier binnenholle Marielle Hageman, Marielle, NRC Handelsblad wijdt vrijwel de hele cultuurbijlage aan de lang verwachte opening van het Stedelijk Museum in Amsterdam komend weekend. Maar op de voorpagina verpest de krant een beetje zijn eigen feestje met de kop: Stedelijk haalt de wereldtop niet. Ja, de krant heeft gesproken met directieleden van internationale topmusea als het MoMA en het Guggenheim in New York. Een van hen erkent dat de collectie van het Stedelijk tot de allerbelangrijkste ter wereld hoort. Maar de Amerikaanse museumdirecteur zegt er wel bij dat wanneer het Amsterdamse museum de rol wil spelen die zo'n collectie verdient, het museum over net zoveel inkomsten moet beschikken als het Guggenheim, Tate Modern in Londen, Centre Pompidou in Parijs. En daar is bepaald geen zicht op. De problemen in de cultuur klinken op een breder terrein door in de kranten. Het Parool schrijft dat muziektempel Paradiso voor het eerst in jaren moet bezuinigen. En het Amsterdamse poppodium staat daarin niet alleen. Inkomsten van poppodia in heel Nederland zijn het afgelopen jaar teruggelopen. Alles bij elkaar met ruim 10 procent. Een van de oorzaken is een vermindering van het aantal bezoekers. Daarnaast drinken de bezoekers ook nog eens minder. En vervolgens is er door de tekorten een kleiner aanbod van artiesten... waardoor het bezoekersaantal verder vermindert. En ook droogt in veel gemeenten de subsidie op, schrijft het parool. Op de site van de BBC test een redacteur het nieuwe kaartsysteem van Apple. En daar wordt hij niet blij van. In juni kondigde Apple aan dat het zou stoppen met Google Maps... en in plaats daarvan gebruik zou gaan maken van data van TomTom. Tom. Inmiddels zitten die gegevens onder de naam Apple Maps in de nieuwe iPhone. De BBC reageert met de test op klachten van gebruikers. Een van de dingen die nodig wordt gemist is Google Street View... waarbij je als gebruiker een kijkje kunt nemen op allerlei locaties. Maar ergelijker is dat veel plaatsen niet meer goed worden aangegeven... zoals blijkt uit het vergelijkend ware onderzoek van de BBC. Maar een bigger complaint is about the accuracy of the mapping software. So here is Luton, I've just searched for Luton uh, on Apple Maps uh, and somehow Luton England turns out to be just outside Exeter. Doesn't seem to know where it is. Uh, here of course is Luton uh, on Google Maps Exactly where it should be. Het Nederlandse bedrijf TomTom Tom zegt in een reactie bij de BBC... dat het alleen de data heeft geleverd... en niet verantwoordelijk is voor hoe die wordt gebruikt. Apple heeft nog niet gereageerd op de klachtenregen. NRC Handelsblad heeft een stuk van oud-politica Ayaan Hirsi Ali vertaald. Dat is verschenen in het Amerikaanse weekblad Newsweek. Aanleiding voor het essay zijn de rellen rond de moslimfilm. Volgens Hirsi Ali brandt in moslimlanden het vuur van valse verontwaardiging. En zij roept de westerse wereld om de rug recht te houden. Ze noemde het een vreet en wrang toeval... dat de jongste uitbarsting van gewelddadige islamitische verontwaardiging... net plaatsvindt op het moment dat Salman Rushdie zijn nieuwe boek publiceert. Rushdie heeft een boek geschreven over het leven onder de fatwa... die 23 jaar geleden over hem werd uitgesproken. Toch meent heer Ali dat we ons niet uit het veld moeten laten slaan... door de jongste golf van verontwaardiging. En ze bekend hoe ze zelf eens bereid was om de duivelsverzen van Rushdie te verbranden. Maar ook dit geweld gaat voorbij, houdt ze de lezer voor en roept op tot geduld. Nu weet ik, zo schrijft Ayaan Hirsi Ali, dat het recht van Rushdie om te publiceren... heiliger was dan welke godsdienst ook. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan hebben wij nieuws over Samir A, lid van de Hofstadgroep. Uh, hij is veroordeeld, zit in de cel en...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 Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. Dit is Radio 1.